Graaf van Ekelhaft. Welk aan prettig weer. Ja. een prettig geweerzin. Oistagius Kallikari. Een hoogstijgend persoon. Het genootschap van het fluwelen voederaal is hier om af te maken wat jij al jaren geleden had moeten doen. Oh, Grottenklaasbazel. Wat? Raak mij zo niet aan. Wadde? Vertel het hem, mekelhaft, Dan weet dit duivelsgebroed tenminste waarom hij moet sterven. Ah, wel ja. Ik bedoel, Wadde? Hij mag het nooit weten. Goed, dan zal ik maar het gruwelijke geheim van Rotterdam ontsluieren. Nee, stakjes. Uh. Onafwendbaar onheil hing in de lucht op die maanloze nacht toen de 24ste graaf uit het nobele en aloude geslacht der ekelhaften ter wereld kwam. Urenlang waren de afschrikwekkende paarskreten van Eleonora van Ekelhaf te horen doorheen het kasteel. Het kind overleefde de helse bevalling. De gravin? Niet. En werd zo het eerste van Klaas von Ekelhaafts vele slachtoffers. Overmand door verdriet om het verlies van zijn geliefde echtgenote, trok de graaf zich uit de openbaarheid terug. Om zich volledig te wijden aan de opvoeding van zijn zoon. Al snel bleek Echter dat er iets niet pluis was met het kind. Door zijn iets wat vreemde trekjes leed Klaas een eenzame jeugd. Zijn kinderlijke hang naar gezelschap, zijn onschuldige nood aan vriendschap werd uiteindelijk beantwoord. De slapende, sluiberende gruwel vond in Klaas een al te ontvankelijke ziel. En voor het eerst in eeuwen roerde het kwaad zich, besefte de graaf. De zittende leden van het genootschap wisten dat er slechts één oplossing mogelijk was. Het kind moest dood. Vooral eer deze Ouroboeros, deze diamant, deze Behemoth, door de oppervlakte breekt en alles wat we kennen tot als herleid. Verblind door misplaatste vaderliefde, stelde ekelhaft evenwel zijn veto en nam hij een laffe en noodlottige beslissing. Klaas zou zo ver mogelijk weggebracht worden van Rotterdam om aan de invloed van het kwade te ontsnappen. In het verre Gent werd een goedhartig en kinderloos koppel gevonden dat bereid was de kleine Klaas op te vangen. Als was hij een bloedeigen zoon. Vaarwel, uh, mijn zoon. Het ga je goed. Geen zorgen, meneer Rekelhaft. Uwe klaas is in goede handen bij ons. Het zal de jongen aan niks ontbreken. Ik verzeker het u. Pap. Sch, Klaas Bavo, alles komt goed. Alles komt goed. En hiermee was het gevaar voorlopig afgewend. Maar ik wist dat het slechts een kwestie van tijd was voor het opnieuw tot wasdom zou komen. Zelfs in het verre Gent sprak het, het uh, doemdinges tot Klaas in zijn dromen en voedde het zich met de verbeeldingskracht van het kind. Het genootschap besloot in opstand te komen tegen zijn verdwaasde leider en het recht in eigen handen te nemen. Laat hem in rust! Hij is nog maar een schuldig kind, geen monster! Dat daar is het monster. Niet ik uit de weg. Jij gaat onze Klaas met geen vinger aanraken, ja? Over mijn doodlek. Dat kan geregeld worden. Dat is het zwaard van mijn voorouders waar je mijn kind mee bedreigt, Eustachius. Ragnon zal niet aan jouw handen gehoorzamen. Te laat, ekelhaft. In naam van het genootschap van het fluwelen voedraal... ...bevrijd ik de wereld van dit ongedrag. Nee. Dat kan niet, het zwaard! Dan komt van als je mij print kwaad maakt. De demon had opnieuw toegeslagen. De Bavo's overleefden het niet. Macaber, Ekelhaft en ikzelf bleven dodelijk gewond achter. Het kind was spoorloos verdwenen. Ik heb dus eigenlijk drie van mijn ouders vermoord. Ja, maar daar zal het bij blijven. Sterf dan, Klaas Bravo. Stop in de name of love.